Dames en meisjes, welkom bij Goldschroeven, editie 66 en uh, voor wie uh, het bedje op de achtergrond hoort. We gaan het vandaag hebben over uh, Duitse ah. muziek. Ja, Goedenavond, dames en heren, hartelijk welkom. Ja. bij jetzt een nieuwe episode van Deutsche Rille. <lacht> <lacht> of niet, Herr Steven? Jawel, jawel. Richtig. Ja? ja, jij vroeg aan mij, wat moet het thema worden de een keer? Ja. Toen dus ja. zei ik, Duitsland. Juist. Daar konden wij we wel wat mee, ja, uh, gezien de lijst. Ja. Ja, ja. Want dan gaan we begrijpen vooral terug naar uh, oude muziek. Toch wel? Ik heb weinig recents gezien. We, we tikken de 2000 uh, jaren niet eens aan volgens mij. Nee, ja, uh, wel een paar dus. Oké. Okay. Ja. ja. En veel, veel kruidrok. Ja. Inderdaad. Uh, Zogenoemde kosmische muziek. De kosmische muziek. Ik voel ik hoor mezelf heel slecht. Ja, jouw microfoon mag wel. Het is tikje harder. Ja. Nou, Dat mag goed. Oh. Zo. Een beetje ook iets terug. Zo. Ja. ja. Ik praat... Uh, hallo, Hallo. Hallo. Ja, ze is heel ja. slechte radio dit. Ja. <laughs> zo. En zo Juist. kunnen ze me gehuurd. Ik huur, dit niet. Maar uh, nee, dus veel krautrock, uh, ook wat vroeger heavy metal. Metal, zag ik ertussen staan. Ja, ik had. Ja, maar dan moeten we dan, dan komen we straks wel, hè? Want uh, ja. Juist. Het is niet helemaal goed gegaan, maar dat uh, wordt dan wel duidelijk. Zullen we snel afscheid nemen van dit bedje? Ja, zo vind je, vind je niks. Nou, het is wel kemoetlie. Het is oktober, hè? Oktoberfest. Ja, ja juist, juist, juist, juist. Ik zie jou aan het bier zitten. Dus... Bami, bloktober. Ja, is het, ja, maar je zit aan het bierman, wat zie je nou? Oh ja. Ja. ja, ja. Prozit. Heel ja, Goed. Hey, de, de, het eerste nummer deden ik. Oh ja, ja, ja. ja. Uh, veel te veel slap. Uh, gehouden um, Ja, uh, synthesizer, appetizer. Daar konden heel goed met deze uh, muziek. Ja. Um, en uh, dat kan ook niet anders dat ik dan terecht zou komen bij... Uh, <coughs> ik ben een beetje een, beetje een kikkeritje in mijn keel. Hmm. Um, bij Kraftwerk. Kraftwerk, kraftwerk, uh, moet ik een klein beetje scrollen, een klein beetje spieken. Hij uh, is 1970 opgericht in uh, Düsseldorf. En vroeger heette ze anders, de Organisation. En uh, ja, wie zit er allemaal in? Nou, uh, Ralf Hutter, Florian Schneiber, Esleben en Charlie Weiss. En later kwam dan nog, uh, ja echt... Mega veel mensen. Ik, Steven, ik weet het gewoon niet. Nou, zo ontzettend veel mensen. En die zijn ook. Michael Rotter is misschien nog wel goed om te noemen. Ja, en die, die ging later ook nog meer muziek maken met andere dingen en zo. Ja. Andere projecten van hem. Maar uh, uh, ik, vind eigenlijk, ik vond eigenlijk het nummer wat ik uitgevonden uh, wel interessant. Mm -hmm. uh, waarom? Uh, die is ge gejat. Ja, dan moeten de mensen zo thuis maar eens even goed luisteren. Uh, uh, iemand heeft dit nummer uh, stiekem een beetje gejat. Ze hebben de naam van Kraftwerken bij vermeld. Dus het is, het is legaal, maar oh, schaamteloos. Ja, dat dan, mag schaamteloos. Het, dan mag het gewoon. Ja, ja oké, okay, dan goed. Nou, nu, uh, Genoeg uh, gewacht, uh, het eerste nummer. Uh, de synthesizer-appetizer van Kraftwerk uh, gaan we luisteren van het achtste album... En uh, dat album heet Computerweld en het nummer is uh, Computerliebe. Met uh, computerliebe zou de luisteraar al door hebben wie dit uh, geleend heeft, zullen we het maar gewoon zeggen. Um, ja, praat maar. Oh, <lacht> <lacht> uh, ja, Coldplay met uh, het nummer Talk. Talk, juist. Ja, ik juist. zie Barend hier, uh, er gaat een lampje branden, ja. Die had al de hele tijd zoiets. Wat is dit, wat is dit? Ik wil het weten. Ja, nou, hier, ja. hier is hij. Uh, wel onder vermelding. Ja. Wat zeg je nou? Overschat? <laughs> oké. Okay. Het ging niet over krachtwerk, toch? Ja, oké. Okay. Oh. Oké. Okay. Okay. Um, altijd kritische barend. Nou goed, het is dus 1981. <laughs> dan zit Michael Rother al uh, niet meer bij, uh, bij Kraftwerk. Is hij al uh, enige tijd met uh, Nooi uh, van start gegaan. Uh, en zo ook met uh, de band Harmonia. Uh, de kosmische krautrock supergroep uh, wordt uh, dit ook wel bestempeld. Uh, daar zit. Uh, uh, Hans-Joachim Rodelius en Dieter Meubius uh, in... van de band Cluster. Uh, die hadden wij vandaag ook zomaar kunnen behandelen. Dat is ook uh, een van de grote, grote namen in de, de kruidrockhoek. En uh, Michael Rotter is, staat hier uh, uh, als van Nooi zijnde... maar ook van Kraftwerk. Uh, die zitten samen in, uh, in deze band en brengen twee albums uit. In uh, 1974 uh, Muziek van Harmonia... waar ik zo een nummer van zal draaien. En uh, in 1975 Deluxe... Um, door Brian Ino bestempeld als een van de belangrijkste rockgroepen aller tijden. En die is daarna ook met uh, Meubius uh, en Rodelius uh, in meerdere samenwerkingen uh, albums uitgegeven. De ene nog uh, specier dan de ander. Dat is een hele bijzondere je stuk. Begint, je begint er helemaal van te pliezen, ja, Steven. Ja, ik, uh, word, dit is muziek wel waar ik uh, bij vond het ook. Um, nou goed, uh, van het eerste album het eerste nummer. Uh, van Harmonia en dus het eerste album Muziek van Harmonia uit 74 het nummer Watusi. Met wat ja, Je moet wel tegen te het repetitieve in de, het, ja, in de muziek. Uh, en dan daar de variaties uh, binnen. Zeg maar. ja, dat neemt me wel altijd mee op reis en zo. Maar niet iedereen kan hier, uh, kan hier tegen. Ik scoorde ook geen punten met dit nummer. thuis? Ja, nee, ik ook niet. niet. Uh, dat was bij ons in de auto en dan mag er iets anders op. Het bracht ons wel in gesprek over, uh, over hoe je muziek ervaart. En dat de ene het wel mooi vindt en de andere het niet. En... Ja, ja ik, snap het, ik snap het. Wat is leuk en wat niet. Ja, ja. ja. ja. Um, Maar we gaan toch nog even door met... Uh, ja. Uh, <laughs> uh, ja, jongen, dit, jij zit te smullen. Goed hè? nieuws, goed nieuws. Allemaal synthesizer liedjes achter elkaar. Uh, en die heb jij toch gewoon vrijwillig ook allemaal uitgekozen. Je had heel erg goed de hardrock kant op kunnen gaan natuurlijk. Ja, ik weet niet wat me bezielde. Ik denk, uh, ja, vooruit dan maar. Hè? Oh. Ja, dus uh, uh, we gaan uh, verder met uh, Ashra, dadelijk. Uh, we heette vroeger uh, Ashra Tempel. Maar uh, daar zat een meneer in, uh, Manuel Gutsing, die uiteindelijk solo is gegaan. En toen zei uh, de platenmaatschappij van... Ja, ja, dan moet je toch ook wel iets met je naam uh, doen. Dus toen is hij uiteindelijk niet meer onder uh, Ashra Tempel... maar onder Ashra Muziek uit gaan brengen. En uh, ja, de, het wordt omschreven als een baanbrekende gitaar... en elektronica outfit uit Berlijn. Uh, ja, ik denk dan dat zal wel. Want ik vond dat Harmonia uh, een, een, een, een krachtwerk. Volgens mij zit ook allemaal in de baanbrekende. Ja, zeker. Ja, ja, dus, ja. Uh, dus deze die mogen erbij. En dan, uh, dan heb ik het over uh, uh, uh, de uh, Sun Rain van de band Ashra. was dat met uh, Sunrain. Een beetje transie, uh, wel. Een beetje transachtig, vond je niet? Ja, maar je had het Op een goede manier. Dat, dat, dat, het zou best eens, het eerste, als je erover na zou denken, zou het een van de eerste transnummers, zou, zou je het kunnen noemen. Daar had jij het over, ja. toch? Ja. ja, zonder beats. Daar was maar... ik het dan wel een, een beetje mee eens. Ja. Um, komen we nog even bij, terug bij Michael Rotter. Um, die heeft ook solo uh, het een en ander gemaakt. Uh, en uh, altijd met de drummer van uh, de band Ken. Oeh, die komt dadelijk ook nog. Bij de... oh, wat is ja, Op die stoel, is, er is iets mis met die stoel. Dan zit je op die stoel waar ik de vorige keer zat. Maar goed, nee, die, die komt zeker nog aan bod. Ken moet hier echt wel bij. Mag, mag ik niks verklappen? Maar uh, goed, uh, die drummer heet uh, Yaki Ilibitzajt. Um, en daar heeft hij al zijn uh, solo werk mee gemaakt. Ehm... Um, en goed, we kennen deze meneer dus van uh, Kraftwerk en uh, als oprichter van Nooi en Harmonia. Michael Rotter met uh, het nummer Carousel. overigens van zijn eerste soloalbum Vlammende Herzen uit 1977. Dan uh, bent u meneer... Uh... Ja, we hadden het er net samen over. Dit is een heel bijzonder nummer wat eraan komt. Want, uh, experimenteel op Het is een zijn beetje moment. experimenteel, ja. Een ja. beetje raar, raar. Het gaat over de band uh, AR Machines... Een uh, Engelse band, nee Engelse band, een, een Duitse band, uh, uiteraard, want we zitten uh, thema Duitsland, uh, uh, van uh, ex-Rattles zanger gitarist Achim Reichel. En die doet allemaal gekke dingen met echo machines en zo, en improvisaties. En uh, poh. Uh, dus um, uh, jij, zei, jij vertelde net iets over dat album waar dit vanaf komt. Ik dacht, het komt van een compilatie. Maar het komt officieel van een, een album uit 1972. Echo. Echo. Ja. Vier nummers en samen duurt het een uur. Ja. En, en dat is wel zou... bijzonder, want dit nummer is twee minuten ja, en negen seconden. Dan moeten al die andere, die andere drie nummers er dus samen een uur zijn. Ja. Bijna een uur. Ja. En uh, eigenlijk zoals bij al die uh, krauthoekartier. Volgens mij hebben ze gewoon afgesproken. Maakt niet uit als jij in de krauthoek ho zit. Dan uh, gaan we jou, bij jou gewoon erbij typen dat je een van de. Belangrijkste albums in de krautrock zien uh, gemaakt. Want dat zie ik echt wel. die bands. Genoteerd ook bij deze. Ja, bijna ja. allemaal, hè? Ja. Hypnotiserende melodie. En geleidelijk aan steeds complexer. Met verschillende lagen van elektronische geluiden en percussie. Krautrock, krautrock. Ja, maar oké. Okay, dit is dan experimenteler. Um, Het uh, nummer heeft ook een experimentele naam. Um, dat is Öffnen. Des Großen Tores. <small> met das Öffnen des grote Stores. Ook wel uh, die opening of the big gate. Ja, ja, daar kun je van alles bij bedenken, hè? De opening of the big ja. gate. Vieze man. Hé, hey, <laughs> je kunt er van alles bij bedenken. Dan maak je... Dan, jij, ja. Je duwt me nou een beetje in een soort hoekje, hè? <laughs> Meestal is dat als ik, stout <laughs> ben, als ik stout ben geweest... <laughs> dan, oké, okay, ga ik de hoek in, maar... Hey. Terug naar Michael Rotter. Oh ja. Die komt nog één keer uh, voorbij, als ik het goed heb. Uh, maar dan uh, met Nooi. Uh, ik ga niet Hallo Hallo' draaien. Want dat is uh, hun grootste hit. Uh, ik ga wel uh, van het eerste album ook... Uh, datzelfde album uit 1972. Nooi uitroepteken. Het nummer Wise and Say draaien. Dat is net wat psychedelischer. En uh, iets minder vierkwaarts maat. Okidoki. Kortie. Zo'n nummer wat nog terug had kunnen komen dat hij net. Ja, maar dat is het dus niet. Oké, okay, um, nooi met Weisensee. Het Kabbelde lekker. zou ik zeggen. En dan ben jij? Ja, ik zit. Uh, ik, ben, <laughs> ik ben afgeleid door de hoenpapa de achtergrond. Ik <laughs> denk, hé, hey, wat noemen we mijn tekst erin? De kabel, hè? Dat heb ik niet goed gedaan. Was niet het is wel gezellig hoor. Ja? Ja, ja, ja. ja. Ja, maar, eh, ik krijg wel zin in Polonaise. Maar... Krijg je zin in Polonaise? Ja. Nee, ik niet hoor. Nee, met carnaval wel. Maar van hier, dit. Uh, nee. Krijg je wel goede zin van, dat wel. Ja. Je hebt wel jouw mooie Duitse hoedje mee. Ja, maar met die koptelefoon, daar gaat niet om. Nee, helemaal afgezet. He? Ja. Ja. Ja. ja. Dus, uh, wij kwamen er eigenlijk uh, achter toen we elkaar hier net uh, ontmoetten. Vooraf aan uh, onze show. Dat we eigenlijk niet alles helemaal uit Duitsland. Uh, Nee. Nee. Dus, uh, de volgende is daar helaas eentje van. Dat is dus... Uh, Jammer. Geen, geen, geen Deutsche Neue Welle. Schade. Wel, Schade. wel het, de muziek is wel Deutsche Neue Welle, maar helaas. Uh, het nummer van uh, Libanon Hannover komt gewoon uit IJsland. 2010. Dus, nou, nou, ik zie Zwitserland. Zeg ik dat verkeerd? Oh. Daar staat, ze heet IJs, met de achternaam. Larissa, ijsglas denk ik IJsland. Ja, ik uh, ga niet goed. ga niet goed. <lacht> ze schuift dicht, weer gaan ik slapen ik, ik, heb, ik, heb, ik heb bier nodig. even bier. oh nee, kan niet. Um, nee, je hebt hem gelijk. Het is helemaal geen Duitsland. Het is uh, uit Zwitserland. Uh, Britaan. groot brittannië En William M M Maybelline. Maybelline. Dat is toch een vrouwennaam. William Mebelin, oké, okay. uit Groot-Brittannië, oké, okay. Zwitsers. Uh, Brits uh, duo. Uh, oei, oei, niet Duits, also, also, maar wel Duitse Neue welle achtig, dark wave achtige muziek. En uh, ja, dat konden we ook niet overslaan, hè. Krautrock niet, maar dit ook niet. Nee. Dus uh, we gaan een stukje post-punk, dark wave achtige muziek uh, luisteren van uh, Lebanon Hangover. En uh, ik moet heel even al vast wat anders dan, ja, even, even de techniek, dames en heren. Dat moet ook gebeuren. En uh, nummer heet uh, Kunst van het eerste album The World Is Getting Colder. beetje bijzonder, ja, hè? Kun uh, jij een beetje we, druk eronder dan. Dan gaan we door, doorheen lullen, hè? Ja. Um, ja, dat was Libanon Hanover met kunst. En het was wel ontzettend uh, Duits georiënteerd. Muzikaal, textueel natuurlijk ook. Maar waarom die minuut ik reken, stilte ik reken, nou? ik, reken hem, ik reken hem goed, uh, Dirk. Ja ja ja, ja, ja, ja. Ik snap dat jij hem goed regent. Maar waarom zit er daar gewoon een minuut stilte na vast? Ja, dat weet ik niet. Is dat uh, gewoon... Uh, dat is, ja, had je een tijdje. Dat je gewoon een stilte richting het einde van het album. En dan ineens toch nog een track. Of, of zou... iets, een verborgen iets. Ja, zou, dan, of, dan ja, moeten we, we nog even dan die minuut stilte album, afluisteren. dan. Het hele album met je luisteren misschien. Oh, nee, dat doen we maar niet. <lacht> <lacht> nou ja, ik vond hem wel echt tof. Serieus. Erg fijn nummer. Uh, wij hebben dubbeltjes gezocht en fenningen gevonden. Um, ja, goed. Dus ik reken hem wel goed, Dirk. Oké, okay, oké, okay, um, okay. Dus misschien... ik hoef geen joker in te zetten? Nee. Oké. Okay. Uh, en misschien uh, maak ik het mezelf daardoor wat makkelijker. Want de volgende is ook uh, Zwitserland. Ah. Ja. En ergens staat me ook bij dat Zwitserland gewoon echt wel onderdeel was van Nooie Duitse Wellen. Uh, en daar meerdere bands in leven. En misschien Oostenrijk ook wel. goed. Uh, qua... Uh, ik... ik het was echt in de verontstelling dat de volgende uh, een Duitse echt was, maar is het ook niet. Nee. Uh, Grauwzoon. en uh, dan gaan we over ijsberen zingen, meezingen. Ik zeg het er maar aan: ijsbeer. Van de band eenmaal losgaat, dan zien we hem nog maar een keer stil te krijgen. Hè? Dat is altijd wel een ding. Uh, Grauwzoon was dat uh, met IJsbeer. Ze nee. moeten niet, mo niet huilen, hè, die ijsberen. Nee, niet weinen. Niet wijnen. Niet weinen. Zo. So. En de volgende heb je een heel, een, een heel epistel geschreven, Dirk. Ik ben heel benieuwd. Ja, en ik heb gewoon eigenlijk. Ik heb dat gewoon. Ja, slecht. Ik ga, moet, dan moet, ga ik dat zeggen op de radio? Dat het gewoon een beetje plakken was. Oh. Nee, dat zou ik niet zeggen. Oh, ik heb toch gezegd. Nee, ik weet er niks van deze band. Ik vond het nummer wel heel erg leuk. 69. Ja, ja, ja. Oh, shit. Ja. Ja, en het is... Uh, het is... Het is uh, ja, het is net zoals al die andere dingetjes Het is heel divers en gek en jazzy en psycheduidelijk. En uh, ja, ik... ik, ik. <lacht> ja, valt door de mand, hè? De, de band heet in ieder geval, ik weet niet hoe je eruit spreken. Ja, laten we er gewoon heel eerlijk over zijn. Exo dus... Caravan? Wat is dat? Ja, Exol Caravan. Xol. Xol? En die, ja. eh, Xol? Xol. Xol ja. Caravan. Slaat dat op Sol? Xol. Ik weet het niet. Caravan. En eh. Uh, die, die hebben één album gemaakt in 1969. Electrip. En nummer L Green. Dat, eh. Uh, Doet iets vermoeden. Ja, dan gaan we. Dan moet je daar maar eens eventjes.. Uh... Dan moet je maar eens even in gedachten houden bij dit nummer. Al Green. Komt hij dan hè? Die trekzak. Dankjewel. Xol Caravan met Al Green. Ja, ja, ja die, saxof uh, die saxofonist. Een lekkere trek was het. Die saxofonist, hè? Ja. ja, dat was die van dat vorige nummer. Ja, ja. die deed, deed weer een beetje, hè? <lacht> <lacht> maar ja, die was wel fijn. Beetje jazzy. Ja, ik vond ook wel, het porno altijd wel aardig bij dat nummer. Ja? Ja, Ja, oké, okay. of ligt dat aan mij? denk het. Ja, ik denk het ook, oké. Okay. <lacht> Oh, oh, oh, oh, oh. Ja, het vorige nummer uh, was voor mij. Dit nummer is ook weer voor mij. En uh, ik had heel veel tekst bij de vorige. Bij deze heb ik gewoon uh, een korte, toch bondige samenvatting. Voor uh, de band Virus. De Duitse progressieve rockband. Dat band... is niet de, de Tilburgse Virus. Virus? Is er ook een... Oh nee, dat... nee joh. Niet die carnavalsband. Nee, nee. Nee, dit is de Duitse band Virus uit uh, uh, Bielefeld. Ik wou zeggen Bleefeld, maar er staat echt Bieleveld. Actief begin jaren 70. Met het nummer Zwarte Lair, check it we. Nee. Oh, oh, oh. Oh nee, dat is die Tilburgse virus. Zit je virus? me nou toch Sorry. weer, de dwarsbomen. Nee, we gaan luisteren naar uh, het nummer van het album uh, Thoughts. Eerste album van, uh, van Virus uit 1971. En uh, dat nummer heet My Strand I Girl. Brand Eye Girl. Dat was lekker. Sorry, ik kan niks aan doen. Ja, die hoempa. Ja. Ik ja, ja, toch een klein ja, beetje meenopen duinen. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ik heb er ook last van. Ja. ja, ja. bij jou zit er ook al wat alcohol krijg, in. Misschien krijg zin een schrobbeler. Oh jee toch. Oh oh jee jee oh jee toch. toch. Um, volgende. Mocht niet ontbreken in deze lijst wat mij betreft. De band The Can. En... Het album Tago Mago, dat is hun uh, een, een meest extreme maar uh, meest invloedrijke rock album. Um, Aller tijden, volgens uh, een aantal recensenten. Um, en zij breken hiermee echt uh, heel duidelijk met de traditie van uh, coupletjes en, en referentjes. Ik heb het nummer Halleluja uitgekozen. En de volledige versie is 18 minuut 33. Dat wilde ik jou niet aandoen. Uh, Jongen, als jij hem had gesuggereerd of als suggestie... Dan had je hem gewoon niet ingezet. Nee, zo, zag, zo simpel is dat. Dus ik heb de edit meegenomen van uh, 3 minuten 38. Dus de eerste volgende lange liedjes editie draai ik deze. Uh, ja, Halleluja van Ken. meteen nog even de slaap niet kunt vatten, raad ik je aan om de volledige versie van dit nummer te luisteren. Halleluja, de edit daarvan van de band Can. En ja, deze was dus 3 minuten 38, de volledige is 18 minuten 33. En echt de moeite waard. Ik gunde jou even, ja, een moment hè, dus ja. ik doe natuurlijk even de hoenpapa even even niet in. Uh... Oh, dankjewel. Ja? Goed beter hè. ben blij dat het nu wel weer is hoor, want ja? gisteren... Want het zomaar saai, hè? Zonder de hoepapa. papa. Ja. Ja. Euh, hebben we de Missing Link al? De Missing Link? Ja, die heb ik hier op mijn, in mijn lijst staan. Oh. De Missing Link. <laughs> oh, zo jammer, hè? Zo jammer. Ja, de Missing Link. Dat is dus uh, de volgende band waar we naar gaan luisteren. Missing Link. Uh, uit München. Ongebruikelijke band. Die progressieve rock, jazz, fusion... combineert op een vergelijkbare manier... Als Pijlmels mix van rock en klassiek. Wie is Pelmel? Ken jij die? Wie is Pijlmels? Dan moeten we uitzoeken dan wie dat is. Oh ja, die krikkels ook. Ja, het is... Nee, ik weet het het gaat eigenlijk. niks er. Uh, uh... Misschien moeten we ons nou heel erg kapot schuimen, maar we hebben het niet in de raad. ja. Nee. ja nou ja dan de missing link dat is dus de missing link naar belmels dus uh, uh, ja eerste album 1972 nevergreen en uh, het nummer heet spoiled love Link, was dat met Spoiled Love. Ging we bijna, bijna de mist in, ja, Wij zaten zo gezellig te ja, keugelen. Wele <blaas》> dat was uh, um, overleg, hè? Even kijken, Oeh, Oh, ja. Volgende band vond ik ook wel een hele fijne track. En die band is al een keer eerder voorbijgekomen in het programma. My Solid Ground. Um, bestaan sinds tussen 68 en 19... Jij wordt hier heel blij van, hè? Gaat erop. Uh, nee, deze band uh, My Solid Ground heeft bestaan tussen 1968 en 1973 en slechts één album uitgebracht. En dat is deze, uh, My Soul's Ground, uh, uit 1972. Uh, van dat album het nummer Flash Part 4. Solid Ground met Flash Part 4. Kort liedje. Mag ook af en toe. Maar dat kan toch niet? Al die krautrock nummers zijn, die kosmische muziek, jongen, dit is allemaal. Uh, uren. Nee, toch niet? Ja. Geen kosmische muziek deze keer? Dan? Nee, nee, nee, nee. Krautrock nee. Nee. Uh, uh, is meestal wel echt een combi van uh, gitaren uh, en toetsen. En uh, iets minder uh, dit werk, maar. De, Dit is ook Duits. Duits, ja. Ja. Ja, ja, ja. We hadden het toch afgesproken? Duitsland. Juist, Duitsland. Duitsland. Duitsland. Oké. Okay. De volgende band komt dus ook uit Duitsland. En die heet Wind. Ja, Wind. Interessant, de wind. Uh, nee, ben, ja, uit Nuremberg, Duitsland. Uh, uh, uit 1971. en uh, Je hebt ook echt nog maar... Twee jaar bestaan. 1973 waren ze alweer klaar. Toen was de wind gaan liggen, denk ik. Ja, ja. ja. En, eh... Uh, uh, wind... Uh, uh, uh, ik weet ook niet... Volgens mij, die zullen het nog... Ik heb hier gestaan één album. Misschien hebben ze nog een tweede gemaakt. Maar het is allemaal uit 1971. Seasons. Uh, het nummer Why Do We Do Now. Why Do We Do Now. Dat klinkt echt als... Uh, een Duitser die Engels probeert te praten, ja. Ja, dat is grammaticaal en Grammaticaal, inderdaad, ja. zo. Uh, what do we do now? Hey. Dus, oké. Okay. Uh, dat nummer dus. We'll be back. Why do we do now? I'll be back, yeah. I'll be back. we doe nou. Zegt Dirk, je bent echt gewoon volledig uh, het belachelijke in te praten. En je hebt gewoon zelf een diepfout gemaakt. Die gewoon, fucking diepfout. Oh. Potverdorie zeg. Oh, oh. Dit is echt... Oh, dat krijg je als je dat Deze zou, staat genoteerd. Nee, dit is gewoon een kruisje. Kruisje. Ja. Kruisje? Geen, geen minnetje? Nee, kruisje. Ik dacht een minnetje. Kruisje. Oh, kom ik nog goed weg met een kruisje. En nog een kruisje, dan moet je sticker inleveren. Ja. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Non Net euh, thuis, thuis met de bolus bingo meedoen. Maar even terug naar het nummer. Ja? Hele fijne track. Ja, ja. En het langste van de avond. What do we do now? What do we do now? Ja. Van Wind. Oh. 71. Het is jammer dat ze niet meer werk gemaakt hebben. En dit zal ook wel weer zo'n album zijn. Moet je helemaal kapot betalen om het in huis te halen. Of Oomta hopen dat het ooit opnieuw uitgegeven wordt. Zoals uh, Leafhound of zo. Ja. <coughs> Pardon. Ehm... Um, ja, dit is... Um, ik doe elke editie weer een nieuwe ontdekking. Um, zo ook deze editie. Uh, uh, we hebben het over Lucifer's Friend. En uh, jij zei... Oh, dat, ik wist het meteen. John Lawton van Uriah Heep. Ik vond de man heeft gewoon een herkenbare stem. Dus ja. Ja. En uh, die zingt ook mee. Kom ik dus achter bij Les Humphreys Singers. Ja, Mexico. Mexico. Mexico. Mexico. <laughs> ja, die, uh, ja, die uh, dat zingt, hij, zingt hij ook op mee. Dat is vrij bijzonder. Maar goed, uh, Lucifer's Friend uit uh, uh, ja, bestaat tussen 70, ja, dat is in 1970 en 1980 uh, wordt omschreven als vroege heavy metal. Uh, dit album, Lucifer's Friend, uh, gelijk naar de band uit 1970, het eerste nummer Ride the Sky. Thank you. Ah! Met Ride the Sky. En toen dacht ik, oh, die John Laten, en welke jaren heeft hij dan eigenlijk bij Uriah Heep uh, gezongen? En dat is uh, tussen 76 en 79, dus toen zat hij dus in beide bands. Is het zal is wel te combineren zijn geweest dan. Denk ja? je niet? Ja, nou, hoe, de, hoe de, de dat anders doen? Flink wat bands hadden hun studio uh, in Duitsland. Oh, uh, ja, dus die, ja. Deze band, Uriah Heep. Hoek. Ja, dat ze gewoon uh, standaard in Duitsland waren, uh, ja. een aantal maanden per Bowie jaar. Bowie is dat daar ook. En. Ik uh, oh, kan ja. nog een hele lijst van uh, beroemde namen opnoemen die in Duitsland hun albums opnamen. Oké. Okay. <laughs> Misschien okay, zo? Ja. ja, dat weet ik niet. Maar... Ja. Je had het net over dat ik een kruisje achter mijn naam. Er moet nog een kruisje achter eigenlijk, nou hè? Dus ik heb weer iets op de lijst staan wat niet uit Duitsland komt. Ja. Jammer, een sticker Sticker inleveren. Sticker inleveren. Volgende, weg, weg. volgende keer. Ja. Maar we waren zo lekker aan het heavy metalen. Dus uh, ja, ik, uh, ik heb ook iets uh, heavy metals. Uh, maar ja, het is, komt uit Zweden. Maar je dus dacht ja, dat het uit Duitsland kwam? Ja, da, uh, um, een tijdje terug heb ik uh, ook al een keer een nummer van deze band gedraaid. Het, uh, het gaat over uh, Screamer. En uh, ik vond die uitspraak... Stom is daar, Die uitspraak van die zanger vond ik zo apart, Engels. Ik denk, dat moeten Duitsers zijn. Germaanse talen, ge Zweden. Ja, ja, maar ja misschien, misschien had ik het gewoon beter een moeten, moeten bekijken. Nee, maar als je, ik heb soms zweeds, gedacht dat... hoort, als je zweeds hoort, ja? dan denk je soms... Uh, ik, ik zou het moeten verstaan, want de klanken klinken bekend... maar ik versta niet wat ze zeggen. Dat heb ik heel erg bij het zweeds. Nee, taal, he? Met een buitenlandse taal. Nee, maar het is een taal die relateert aan, uh, aan, het, aan de Germaanse talen... waar Nederlands ook uit voortkomt. Okay. Dus zodoende zou je het zomaar kunnen gedacht hebben. Ik snap hem wel. Oké, okay, ja, ik... Uh... Het was voor mij een, een, een verrassing. Dat heb ik dus al die andere jaren dus, uh, ja, verkeerd gedacht. Dus, want ik luister best wel regelmatig naar deze heavy metal. Maar het is ook in de kast uh, staan? Nee, ik heb hem niet in oh. de kast staan. Het is echt heavy metal. Dus, uh, uh, daar gaan we dan uh, maar dan luisteren naar luisteren uh, uh, van Screamer. Het vierde album Highway Heroes, uh, nummer Shadow Hunter. Hunter. Niet uit Duitsland. Niet uit Duitsland? Nee. Het klonk wel Duits, hè? Juist. Ja, oké. Okay. <laughs> Dankjewel. Dan slaan we er één over, want de tijd begint op te dringen. Ja, ja, ja. Doen we gewoon. Ja. Doen we gewoon op. Kijk. Mag je gewoon uh, de rest op. nog... Uh, ja, op. ja. Uh, uh, deze kon niet ontbreken op de lijst, natuurlijk. Absoluut uh, uh, niet. Cadaver. Die doen al eventjes mee. Uh, uh, en... Uh, al vanaf 2010, Tiger, Mammoet en uh, was er nog één? Lin Lindeman, geloof ik. Ja, goed. In ieder geval uh, <coughs> een keer van bassisten gewisseld. En uh, sinds 2013 zijn ze al in vaste formatie. En onlangs hebben ze een gitarist toegevoegd. Hey. 2000 23 op 1 maart een, een zekere yasha Kraft, Dus uh, ja, er oh, dat dat komt misschien wel uh, een uh, verandering van spijs. Maar dat, dat maakt niet uit. Uh, ja, dit nummer uh, heet... Dit is eigenlijk al een soort half slaapnummer. Hè? Want dit uh, is overigens ook... Uh, uh, wat we nu gaan luisteren is volgens mij het enige nummer... wat zij in het Duits hebben opgenomen. Dus met een Duitse tekst. Al andere nummers zijn volgens mij gewoon met Engelse tekst. Of zonder. Of zonder tekst, ja ook. Ja, ja. Dus, uh, uh, en ik, ik, ja, we, we gaan doen wat we net gezegd hebben. Hè? Dus yep. we gaan alvast afscheid nemen van onze luisteraars. Wij we wensen jullie allemaal een uh, fijne voortzetting van de avond. We gaan dus luisteren naar het uh, uh, nummer van uh, Kadaver, Rijk der Traume. Van het album Berlin. En ja. dat is dus ons halfslaapnummer. En dan, nog en dan er komt er het, het, het slaapnummer, ja. Het slotakkoord. En dat, uh, dat, dat, dat houden we nog even geheim. Hè? Een kleine verrassing. Een ja, verrassing ongeveer. voor. Uh, een, een kleine Duitse verrassing. En dan waarschijnlijk tot over twee weken. Ja. ja, laten we het daar maar even op houden. Waarschijnlijk tot over twee weken. Vind ik een goede van u. Ja? trust. Tot de volgende keer. Zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen für den Tag.